7 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. In het NOS Radio 1-journaal hoort u straks een reportage vanaf het Taksimplein in Istanbul. De demonstranten daar vertrekken niet vrijwillig. En natuurlijk hoort u meer over het opsteppen van de voorzitter van de Eerste Kamer, Fred De Graaf. Daarover hoort u ook meer in het NOS-journaal. Hier is Dorot Megens. Daar beginnen we mee. Voorzitter Fred de Graaf van de Eerste Kamer stapt op. Volgende week dinsdag legt hij zijn functie neer. Zo liet hij aan het begin van de nacht weten. De Graaf van de VVD kwam deze week in opspraak... door berichten over zijn rol bij de inhuldiging van de koning. Hij zou hebben voorkomen dat PVV-leider Wilders... deel uitmaakte van de commissie van in- en uitgeleide in de Nieuwe Kerk. Volgens de Graaf is zijn integriteit in het geding. De discussie over zijn persoon zal niet meer weggaan, zo verwacht hij. Daarom stapt hij op. Hij blijft wel lid van de Eerste Kamer. Wilders zegt in een reactie dat Siertem het enige juiste besluit. De Amerikaanse regering heeft bevestigd dat president Assad... in de Syrische burgeroorlog chemische wapens heeft ingezet... waaronder het gifgas Sarin. Volgens het Witte Huis zijn er mogelijk 150 mensen door omgekomen. De VS heeft bewijzen van de inzet van chemische wapens gekregen van Frankrijk... dat samen met Groot-Brittannië vorige week al concludeerde... dat het regime van Assad chemische wapens heeft gebruikt. De VS gaat militaire steun geven aan de oppositie in Syrië. Waaruit die concreet bestaat, is nog niet bekendgemaakt... zegt correspondent Ryan Hermelijn. De komende dagen, weken, moet blijken of Amerika de rebellen... ook daadwerkelijk gaat bewapenen. Dat is natuurlijk de grote vraag hier. En of er bijvoorbeeld ook die no-fly-zone komt als de rebellen willen. Daarover is nu nog geen besluit genomen volgens het Witte Huis. De politie op Curaçao heeft bij het onderzoek... naar de vermoorde politicus Helmin Wiels een verminkt lichaam gevonden... Dat schrijft de Telegraaf op basis van bronnen dichtbij het onderzoek. Het lichaam werd op een verlaten strand gevonden en was in stukken gesneden. Volgens de bronnen heeft het slachtoffer de vluchtauto van de moordenaars van Wiels gehuurd. Helmin Wiels werd begin vorige maand op het strand van Curaçao doodgeschoten. De Algemene Onderwijsbond stopt met de gesprekken over het Nationaal Onderwijsakkoord. Na maanden onderhandelen zegt AOB-voorzitter Drescher... dat hij bij het ministerie van Onderwijs elk gevoel voor urgentie mist... De AOB wilde met minister Bussenmaker concrete afspraken maken... om werken in het onderwijs aantrekkelijk te maken. Maar volgens de bond wil het ministerie dictaten opleggen... over verlenging van de nullijn en een sterke versobering van de arbeidsvoorwaarden voor senioren. In ruil worden volgens de onderwijsbond... slechts onderzoekjes naar werkdruk geboden. In Iran zijn vandaag presidentsverkiezingen. 50 miljoen kiesgerechtigden hebben de keuze uit zes kandidaten. Het zijn conservatieven die zijn aangewezen... door de Raad van Hoeders van de Grondwet bestaande uit geestelijke en rechtsgeleerden. Eén van de kandidaten is Hassan Rouhani, een gematigde geestelijke. Hij wil meer vrijheden en een betere positie voor vrouwen en jongeren. Vier jaar geleden wist een populaire hervormingsgezinde... presidentskandidaat de verkiezingen niet te winnen. De uitslag leidde tot maandenlange protesten in Iran... waarbij tientallen mensen omkwamen. De winnaar wordt de opvolger van president Ahmadinejad. In de Amerikaanse staat Colorado... hebben bosbranden aan zeker twee mensen het leven gekost... Minstens 360 huizen zijn verwoest. Duizenden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Voor sommige mensen is er ook goed nieuws. Deze man hoorde dat zijn huis er nog staat. I feel like I've been given a miracle, really. I mean, I saw the video that was on TV, and I'm looking towards my house and I see an inferno. So it's like maybe God's been looking out for me. De natuurbranden zijn de ergste in de geschiedenis van Colorado en ook in New Mexico, Oregon en Californië woede bosbranden. Op een kennismakingsronde door de provincies... gaan Willem-Alexander en Maxima vandaag naar Friesland en Noord-Holland. Straks om 9 uur zijn ze in Leeuwarden. Verder gaan ze naar Akrum, Jouren, Elahuizen en Stavoren. Rond 2 uur vanmiddag komt het koninklijk paar aan in de haven van Enkhuizen. En vervolgens gaan ze naar Hoorn, Zaandam en Haarlem. Het weer droog en nevelig. Vanochtend geregeld zon, vanmiddag wat meer bewolking. En het wordt 17 tot 20 graden. Morgen minder zon, meer buien. Maar zondag weer meer zon. Kiesinformatie bij de AWB Kees Kwaks. Ah, ik dacht, Kees, ben je daar? Nee, hij zou niet. Nou, het is een rustige ochtendspits. Kan ik u melden? Er stond een klein filletje. Hoort straks van Kees uh, hoe het ervoor staat. Heel veel meer hoort u natuurlijk over het opstappen van Fred de Graaf. Zo dadelijk naar de ster. Nou, is Als ik de sleutels van mijn met eigen handen opgebouwde assurantiekantoor... aan de surveillance overhandig...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 Wij zijn Centraal Beheer Achmea Zakelijk. Goed voor ruim 100 jaar werkervaring. Een van onze sterke punten is besparen op wagenparkkosten... door uw werknemers zuinig te leren rijden. Zodat u zich bezig kunt houden met wat u het liefste doet, ondernemen. We zijn dus een soort extra medewerker van installatiebedrijf Kramer. We ontstoppen geen riolering, we leggen geen bubbelbad aan... maar we voorkomen wel dat uw administratie overstroomt met benzinebonnen. We hopen spoedig van u te horen. Bel even Apeldoorn... Of bekijk ons CV op centraalbeheer.nl/zakelijk. Gemiste oproepen betekent gemiste zaken. Voor een oplossing kijk snel op e-receptionist.nl. PS: we kunnen direct voor u aan de slag met e-driver, een handige online tool om meer te besparen op uw wagenpark. Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. KPN introduceert KPN1, de 1 van eenvoud.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 NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Meer bezuinigen, dat is nodig. Het Centraal Planbureau ziet volgend jaar nog geen verbetering van de economie. André Meijnenmaat zet de cijfers zo even op een rijtje. En de inhuldigingskwestie kost Fred de Graaf de kop. Geert Wilders drong al aan op het opstappen van de voorzitter van de Eerste Kamer. Dan ben ik daar woest over. Dan zijn dat vieze spelletjes van een partijdige eh, VVD-kamervoorzitter... Eh, en de graf vond ook dat het zo niet verder kon en legde het bijltje erbij neer. Dat deed hij afgelopen nacht. En daarom snel naar Den Haag naar Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen. Arsene. Dat komt dan toch nog wel onverwacht, hè? Ja, dat was zeker het geval. Vannacht rond één uur stond opeens op de website van de Eerste Kamer dat hij dit besluit heeft genomen. Dus om zijn functie als voorzitter neer te leggen, hij wil wel lid blijven van de Eerste Kamer. Nou, zoiets heb ik nog niet eerder meegemaakt. Er werd natuurlijk al wel gespeculeerd over een vertrek van de Graaf. Maar dat dat zo snel zou gebeuren, dat was niet verwacht. De Graaf die had toegegeven dat hij zich zorgen maakte over Wilders bij de inhuldiging in die commissie van in- en uitgeleiden... Uh, maar hij ontkende dat hij hem opzettelijk heeft uh, willen weren. Uh, maar ja, de storm die werd zo groot uh, dat hij vannacht dus besloot dat hij zijn functie ter beschikking stelt. Ja, uh, heeft hij het uh, zelf dat initiatief genomen of is hij onder druk gezet vanuit zijn partij? Want ik begreep dat hij is gebeld gisteravond, want hij zit op het ogenblik in Londen. Ja, dat die onder druk is gezet, daar mogen we wel van uitgaan. Premier Rutte, ook VVD, heeft zich ermee bemoeid. Fractievoorzitter Hermans van de VVD in de Eerste Kamer. Kijk, gisteravond, donderdag, was het de wekelijkse bewindspersonenoverleg van de VVD. Dat hebben alle regeringspartijen altijd op donderdag. Daar is het natuurlijk over gesproken. De Graaf is door zijn functie een prominente VVD'er... En als er zo'n rel losbrandt, is het logisch dat de partijtop zich daar zorgen over maakt. En ze hopen nu natuurlijk dat de storm gaat liggen. En in de verklaring die de graaf vannacht op de website van de Eerste Kamer liet zetten... concludeert hij zelf eh, dat de discussie over zijn werkwijze bij de samenstelling van die commissie... Eh, van in- en uitgeleide bij, bij de inhuldiging van de koning... maar blijft voortduren en dat zijn integriteit daarmee in het geding is gekomen. Ja, en daarmee is zijn positie volgens hem zelf onhoudbaar geworden... Uh, dat is een onvermijdelijke conclusie, denk ik. Je kon het zien aankomen. Ja. Uh, de fractievoorzitters van de Tweede Kamer hebben gisteren nog over vergaderd. Hè. Die zeiden na afloop ook dat ze nog heel veel vragen hebben. Uh, Samson van de Partij van de Arbeid benadrukte dat de gang van zaken bij de inhuldiging onberispelijk moet zijn... Volgende week wilde de PVV in de Eerste Kamer een, een debat om een motie van wantrouwen in te dienen. Ja, uh, dat kan natuurlijk allemaal niet, want de, de positie of de, de, de onpartijdigheid van een, van een Kamervoorzitter, of dat nu van de Tweede of de Eerste Kamer is die moet buiten kijf zijn en daar waren nu te veel vragen over. Ja, en alle parlementsleden zijn gelijk. En alle fractievoorzitters scheiden zich ook wel achter Wilders hè, in deze. Ja, dat is natuurlijk ook een, ook een punt. Uh, alle, alle Kamerleden, alle fractievoorzitters hebben natuurlijk uh, een mandaat van de kiezers gekregen. En dan mag niet de indruk ontstaan dat een Kamervoorzitter... Uh, de, de ene partij uh, voortrekt boven de andere, ten koste van die andere. Heeft uh, Geert Wilders al gereageerd? Ja, Geert Wilders heeft gereageerd. Uh, die stuurde ons zojuist een sms, sms en uh, daarin schrijft hij dat het de Graaf siert... en dat het het enige juiste besluit is omdat de onpartijdigheid uh, buiten kijf moet zijn... en dat dat hier niet het geval was. Er was ook al een andere reactie van uh, een naamgenoot van uh, de Eerste Kamervoorzitter... Tom de Graaf, senator voor, uh, voor D66, oud-minister. En die concludeert dat het uh, jammer is, maar vermoedelijk onvermijdelijk. Nou is de vraag, Wilco, of deze inhuldigingskwestie voorbij is. Want daar is nog altijd de voorzitter van de Tweede Kamer van Miltenburg. Zal het gevolgen ook voor haar hebben? Uh, nou, dat denk ik eigenlijk niet. Uh, ze is een partijgenote van de Graaf. En ze zou ook bij de samenstelling van die commissie steeds uh, uh, overleg hebben gehad ja. uh, met de Graaf. De Graaf zou dat uh, met haar hebben gehad. Maar het punt is dat alle kritiek zich tot dusver vooral richt op de Graaf. Die heeft er ook een interview over gegeven in de Volkskrant. Daardoor is de affaire zo uh, ontstaan. En het kan best zijn dat de partij toch hoopt dat de brand niet overslaat naar Van Miltenburg. Maar feit is dat het de Graaf was die onder vuur lag en niet... Uh, niet van Miltenburg tot nu toe. Wilke bom in Den Haag. En zodra daar de eerste reacties komen... hoort u dat natuurlijk gelijk in dit Radio 1-journaal. Dan naar de economie. Want er is krimp, ook dit jaar, van de economie. Ligt de groei van de economie misschien volgend jaar... Veel mensen zijn werkloos en consumenten houden de portemonnee nog altijd dicht. Overheid krijgt minder belasting binnen en is veel kwijt, geld kwijt aan werkloosheidsuitkeringen. En dat alles bij elkaar betekent dat we dit jaar op een begrotingstekort afstevenen van 3,5 En volgend jaar zelfs van 3,7 dat is in de notendop de ramingen van het Centraal Planbureau. Gisteravond werden die bekend. Nadat nou, eerst die 3,7% uitlekte, is de rest door het Centraal Planbureau maar openbaar gemaakt. Economie-redacteur André Meijnenma is hier. André, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat zat er natuurlijk wel aan te komen. Vooruitzichten nog weer slechter zouden worden. Alles wees daar al op de laatste maanden. Maar zijn ze nou veel slechter? Nou ja, ja en nee weer. Je zou kunnen zeggen, in februari zeiden ze dus nog een paar maanden geleden... we hebben een krimp, voorzien we een krimp van een half procent. En nu hebben ze gezegd, we voorzien een krimp van 1% procent voor dit hele jaar. Dat is een verdubbeling, dat is dubbel zo slecht. Als je kijkt naar de woordkeuze die men aanhaalt in de tekst... met woorden als: het is verslechterd, een trage groei, tegenvallende realisaties... snelheid waarmee de werkloosheid oploopt, doet denken aan de jaren tachtig en dat soort teksten... ja, dan, dan oogt het nu ook niet bepaald vrolijk... Uh, dus... Zo bezien ja, een verslechtering. Nee, eh, wanneer je kijkt naar de signalen die we de voorbije maanden al eh, langs zijn gekomen, want dat zat er eigenlijk allemaal dik in het vat. De op, het optimisme van het gaat in de loop van 2013 beter gaan... en misschien dat we na de zomer eh, de eerste lichtpuntjes en groene sprieten zouden zien... waar het kabinet nog echt op hoopte, eh, die zijn weggebleven. En die waren ook helemaal niet zichtbaar in tegendeel. Dus zo bezien zijn deze cijfers geen verrassing. Leg je ze naast de recente rapporten bijvoorbeeld van deze week nog van de Rabobank... en de Nederlandse bank met hun voorspellingen voor dit en volgend jaar... dan zijn ze zelfs nog aan de optimisie... De optimistische kant. De Rabobank bijvoorbeeld, voorspelt voor volgend jaar nul groei, stagnatie. Voor dit jaar een, een krimp, een forse krimp. En, en de Nederlandse Bank, die voorziet slechts een, een, een groei van een half procentje volgend jaar, waar het CPB nog een procent ziet. Dus zo bezien een verhaal van ja en nee. Ja, goed. Maar misschien wel het slechtste nieuws eh, zijn de eh, vooruitzichten voor de werkgelegenheid. Het was natuurlijk al wel een beetje aangekondigd hè, dat het werkloosheid zou toenemen tot halverwege volgend jaar. En dat, dat loopt ook op Na nou, 635.000. Hoe slecht is dat? Nou, wat het Cb vooral constateert is dat het, eh, a, het gaat erg hard. De werkloosheid vooral de laatste maanden loopt gierend op... met de tienduizenden per maand. Dat zijn er dus duizenden per dag. En eh, dat tempo, daarvan zeiden ze dus ook, van, dat doet ons denk aan de jaren 80. We zitten qua aantallen, qua percentages eh, nog niet zo hoog als destijds. Maar het gaat wel heel hard die kant op. En dat tekent ook vooral de, de, de, de problemen waar we nu mee kampen. We hebben een economie die dus maar niet wil aantrekken... niet wil verbeteren, omdat de met name de exportgroei tegenvalt. Omdat consumenten veel te weinig in de knip hebben om uit te geven... want trouwens zijn onzeker zijn over hun eigen toekomst... wat ook weer samenhangt met werkloosheid. Mogelijk ben ik mijn baan kwijt. Uh, en dus moet ik heel voorzichtig aandoen. Consumenten dus zijn terughoudend. De, de economie wil niet aantrekken door de, de export. En de werkloosheid loopt heel hard op. En die combinatie zorgt ervoor dat er een soort... soort klem komen te zitten, een soort wurggreep komen, want daardoor hebben we ook geen enkele mogelijkheid om met elkaar economisch uit dat dal te klimmen. En bovendien zorgen die oplopende werkloosheid ook voor veel meer werkloosheidsuitkeringen. Ja, kost veel geld. En dat kost heel veel geld, dus de overheid krijgt ook minder geld binnen door dus een slechte economie aan belastingen en andere dat soort uh, uh, zaken. Maar moet ook veel meer geld uitgeven aan bijvoorbeeld uitkeringen. En daardoor verslecht het ook weer dat hele saldo van, van de overheid... wanneer het gaat om de inkomsten en uitgaven. Ja, en dus zal de overheid meer moeten bezuinigen, extra bezuinigen. Nou, daar waren VVD en Partij van de Arbeid het gisteren al over eens. Ze, ze doen er nog eens 6 miljard extra bij. Is dat genoeg? Het is genoeg omdat je zegt van we, we, we hebben een tekort van 3,7% volgend jaar. Eh, door die combinatie van factoren die we net noemden. En dat zo komt ongeveer neer op zo'n 6 à 7 miljard eh, extra bezuinigen. Willen we op die 3% van Brussel uitkomen? Dan hebben we van de week natuurlijk Olly Reen gehad, eh, de Europese commissaris. Die gezegd heeft: Nou, 6 miljard eh, lijkt mij het, het meest voor de hand liggende te zijn. Tot, tot ieders verbazing eigenlijk eh, kwamen PvDA en VVD eh, al heel snel met de opmerking van dat, dat vinden we eigenlijk ook eh, een, een heel mooi loffelijk streven. Je zou kunnen zeggen. Brussel wordt opeens leading in deze hele discussie. Het is niet meer de politiek in Den Haag of partijen of oppositie of wie dan ook... of het kabinet die uitmaakt hoeveel en wat. Het is in feite nu, Brussel heeft gesproken, 6 miljard is het en 6 miljard moet het zijn... Uh, Dijsselbloem heeft gezegd: ja, Wij beslissen pas in augustus. Uh, hmm. Maar tegelijkertijd is ook Dijsselbloem geweest die gevraagd heeft aan Brussel: Geef ons nu wat, wat duidelijkheid over uh, welke kant jullie opdenken. En nu lijkt het zwaar dat het getal van die 6, 7 miljard boven de markt te hangen, waar partijen zich min of meer aan lijken te conformeren. De vraag is alleen: Hoe gaan we dat met elkaar invullen? Wat komt er wel op tafel? Wat komt er niet meer op tafel? Wat is door het sociaal akkoord van tafel geveegd? En wat komt er nu weer mogelijk weer terug? Er zijn al pakketpaaltjes geslagen. Hè? Zoals de FNV die heeft gezegd: Blijf met je handen van de pw afspraken de werkloosheidsafspraken. Af, die verbeteringen die we hebben afgesproken met elkaar. Maar ja, links of rechts, dan moet natuurlijk wel die 6 miljard op tafel komen als men daarvoor kiest. Goed. André Mijnenmaar, dankjewel. En ik praat daarover door natuurlijk. Over die bezuinigingen die er aankomen met twee oppositieleiders. Emil Roemen van de SP en Buma van het CDA. Goed u later deze uitzending. En ik bel straks ook met. met NOS de... Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Thomas Erdbrink natuurlijk, want hij loopt op straat in Teheran... op zoek naar kiezers bij de presidentsverkiezingen daar vandaag in Iran. Nu naar Turkije, want premier Erdogan daar... waarschuwde de demonstranten op het Taksimplein in Istanbul gisteren voor de laatste keer. Hij wil dat ze het park bij het plein verlaten. Maar de demonstranten zijn absoluut niet van plan om dat te doen, om daar te vertrekken. Dat zag ook onze verslaggever Ron Paul. Zo klinkt barricade muziek. Steigerpijpen als percussie-instrument, een vrouw die op een kapotte deur aan het tapdansen is en een trompet is. Vanaf de 20e verdieping van het Marmara Hotel heb je uitzicht over het Taksimplein en dan zie je dat de demonstratie ...heel veel verschillende gezichten heeft. Vlak voor de deur van het hotel is een soort zit-in gaande. Mensen zitten op de grond met vaccinelichtjes. Daarachter is een groep van zo'n 50 demonstranten... ...bezig met een folkloristisch dansje. Helemaal links staan mensen te luisteren naar een pianist. En dan helemaal aan de rechterkant de verzamelde politiemacht. en ME'ers die onder rode parasols zitten te wachten op orders. Ondanks het feit dat premier Erdogan heeft gezegd dat hij geen geduld meer heeft met deze demonstratie, heerst hier in het Gezi Park nog steeds een gezellige festivalsfeer. Het is tegen twaalf en nog ontzettend druk. Mensen maken muziek, discussiëren of eten nog wat. Twee mannen hebben zich al helemaal geïnstalleerd voor de nacht. Die liggen lang uit op de grond, een dekentje over zich heen. Denkt u dat er iets van slapen komt vannacht? Çok rahat, çok... Ik ben heel erg rustig, çok zegt rahat. hij. Relaxed, zegt hij. Heel even. relaxed. Ja. Maar stel je voor, vannacht staan hier opeens uh, stil mannen van de oproerpolitie met gummiknuppels en weet ik veel wat allemaal. in. Laat ze maar komen. Turkjes, Atatürk, Turkjes, Atatürk. Wie zegt Jeltsin? De missionarissen. Yani. Atatürk zei altijd, zoals ze zijn gekomen, zo zullen ze ook gaan. Wat bedoelt u daarmee? Drenskus Terizianen. Yani. Dus ze zullen verzet tonen. We zullen verzet tonen, zegt hij. Met andere woorden, wij blijven hier. Kijk, dit ziet eruit als een apotheek/veldhospitaal. Ja, ja. Is het dat ook? Ja, dat klopt. Ja? Ja. Het zou wel eens kunnen zijn dat u het heel erg druk krijgt vannacht. Yes, you are right. Ja, dat kan. Uh, we, we verwachten dat ook, want vandaag heeft de Turkse premier Erdogan aangesproken. En die heeft natuurlijk gezegd dat het zijn laatste waarschuwing was. Dus daarom zijn we ook voorbereid. Ik wens u heel veel sterkte vannacht. Zeker, Diorus. Dank u wel, zegt ze. Dank u, ciao op het uh, Taksimplein en daar in de buurt in Istanbul. En van Istanbul door naar Teheran, want in Iran wordt vandaag een nieuwe president gekozen. En in de hoofdstad is het nog vroeg, maar de hoogtegeestelijk leider van Iran, Ayatollah Khamenei, heeft zijn stem al uitgebracht. Dat klonk zo. Ja, onze correspondent in Iran, Thomas Edbring was daarbij. Uh, Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Wat horen we daar precies bij de Ayatollah Ghamenei? Ja, daar horen we het hele aanwezige publiek... Dus, uh, en de politici, maar ook de Iraanse journalisten zeggen... gezegend is de profeet. En dat deden ze op het moment dat Ayatollah Ghamenei zijn stem uitbracht. En Ayatollah Ghamenei zei daarbij... mijn stem is alleen voor mij. Zelfs mijn naaste familie weet niet op wie ik stem. Dat is ook niet belangrijk, want iedereen moet stemmen. Het gaat niet om de kandidaat, het gaat om de hoge opkomst... zo zei Ghamenei vandaag. Ja. en doet iedereen dat dan ook, stemmen? Ik, ik zie je op Twitter uh, overal langsrijden met je auto, langs de verschillende stembureaus. Is het daar druk? Nou, ik ben bij het tweede stembureau door de politie gehouden, dus dat is oh. ik even, even opgehouden. Maar uh, bij het tweede stembureau was het niet druk. Bij het eerste stembureau wel, daar waren lijnen en daar stonden uh, een stuk of dertig uh, vrouwen in de rij... en die zeiden bijna unanim wij stemmen op Rohani, dat is de hervormingsgezind ik meer vrijheden belooft. Nou, of dat uh, tekend is voor de hele stad, uh, dat weet ik niet. Op dit moment uh, is het toch steeds doodstil waar ik, uh, waar ik nu rij. En het hangt ook heel erg af waar je precies heen gaat. We gaan nu naar een universiteit bijvoorbeeld, waar uh, meneer Jalili, de nucleaire onderhandelaar, uh, uh, heeft uh, lesgegeven. En ik, ik vermoed dat hij bijvoorbeeld dat daar iedereen op hem zal stemmen. Dus dan gaan we naar Zuid-Teheran en dat zal meer een beeld geven van de rest van het land. Ja, waarom was de politie eigenlijk niet blij met je? Nou ja, de, de, die zien een buitenlander en die, die denken dat moet wel een spion zijn. Dus dan duurt het even voordat de, uh, de hogere officieren hebben besloten... dat het beter is om de buitenlander weer uh, op zijn weg te sturen. En zo ging het. Ja. In, in eerdere reportage en gesprekken uh, heb je al geconstateerd... dat ook veel mensen uh, niet gaan stemmen. Worden, is er ook een sprake van een boycott? Uh, er is geen boycott zoals een georganiseerd boycott... Maar het is wel absoluut zo dat mensen individueel zeggen van ik stem niet. Ik, uh, ik was net heel even thuis om iets op te halen en daar stond ik in de licht met een jongen die voor de supermarkt werkt En die zei, uh, stemmen vandaag? Ik Ben je gek? Dat ga ik absoluut niet doen. Hoeveel van dat soort mensen er zijn en hoeveel uh, mensen er zijn die, die, die wel gaan stemmen, nou, dat zullen we later in de dag zien. Ja. En wat denk je dan over de opkomst? Nou, de opkomst wordt heel moeilijk om te bepalen. Want we moeten niet vergeten dat niemand hier een volledig overzicht heeft. Uh, de journalisten kunnen alleen een paar plekken in Teheran zien. Dan zijn er misschien nog een paar mensen in andere steden. Maar het hele land, ja, dat is onder controle van de gevestigde orde van geestelijken en commandanten. En uh, die zullen vanavond via de staatstelevisie uh, zeggen of de opkomst inderdaad een politiek epos is geworden. Zoals de, uh, de, de Iraanse uh, hoogste leider Gamanij voorspelde. Of dat het misschien tegenviel. Nou, valt het voor hun vaak niet tegen en dan is het altijd een e-post, dus dat verwacht ik ook. En of, of dat ook echt zo is, ja, dat zal ik vandaag gaan zien aan de lange lijnen en rijen die er voor de stembureaus wachten. Ja, maar dan valt dan al enigszins te voorspellen wie er gaat winnen, Thomas? Nou, de grote kanshebbers zijn natuurlijk de burgemeester van Teheran, Mohammed Bagher Ghalibaf en de nucleaire onderhandelaar Saïd Jalili. Dit zijn allebei conservatieven. Het zijn met twee verschillende grijspinten, als ik heel, heel eerlijk ben. En uh, de geestelijke Rouhani, de hervormer de vormen, waar ik het net al over had, uh, die zou misschien als een soort verrassende winnaar uit de bus kunnen komen. Nou, dan kan er nog een tweede ronde komen. Dat houdt in als als, als er niemand is die meer dan 50% plus één van de stemmen heeft, uh, dan komt er dus een tweede ronde. Die zal een volgende week plaatsvinden. En ja, dat kan zijn dat het tussen deze drie mensen dan ergens zou, uh, zou kunnen gaan. Maar dat, uh, dat is natuurlijk nog versprekt uh, onduidelijk zo aan het begin van de dag. Thomas Edbring vanuit Teheran, dankjewel. En u hoort later deze uitzending meer over de presidentsverkiezingen daar in Iran. Luchtmarsbasis Volkhol, daar is Mark-Robin Visser vanochtend. publiek gaat toestromen. De hekken zijn al open, Mark-Robin. Nee, om acht uur gaan de hekken open. Er worden hier vandaag 80.000 mensen verwacht en morgen 150.000. Dus ga er maar aan staan. Uh, ze zijn hier al een week met voorbereidingen bezig. En het was heel grappig, er kwam hier net een vuilniswagen. Die kwam de eerste volle vuilcontainer alweer ophalen. En toen zei meneer Alkema, ja, we zijn al lang begonnen hier. Ja, dat klopt. Dat staat er natuurlijk niet zomaar. Daar moet je wel een stuk aan voorbereiden. Grote tenten, het is ook een heel groot terrein. Ja, het zeker wel. We hebben een grote tent uh, hier staan, uh, een wervingstent uh, hier. Ja, een belangrijk uh, doel van de, van de Open Dagen is natuurlijk uh, ook het, uh, het, uh, het tonen aan, het, uh, aan, aan Nederland welke banen je hebt uh, als luchtmacht. Uh. Ja, gaan we zo even over verder. Andere dingen die hier getoond worden zijn natuurlijk heel veel toestellen. Uh, over alles valt te praten, heb ik begrepen. Maar er zijn een paar onderwerpen die toch wel heel gevoelig liggen. Bijvoorbeeld die kernkoppen, uh, die kernbommen die hier zijn. Kunnen we echt niet over praten. Geen commentaar. En een ander iets waar het denk ik ook veel publiek op afkomt. Dat is het model van de JSF wat hier staat. Het is, een, een, een, een, een, het is geen echte, maar het is een, een, een, een, een, een mooi model. Sorry? Het is een mock-up. Jullie noemen dat een mock-up? Een mock-up heet dat, ja. Ja, precies. En nou is het grappige dat ik te horen kreeg... je mag daar gewoon foto's van maken en het publiek wat hier komt... mag ook straks op de foto. Maar iemand in uniform van Defensie mag niet met dat ding... samen gefotografeerd worden. Het ligt heel gevoelig hier, want Nederland heeft hem officieel... nog niet aangeschaft, het zit er nog in de testvader, bla, bla, bla. Dus uh, ik mag erop op de foto, maar u niet. Nee, dat klopt. Ik dus ga dus erop op de, de foto. <laughs> dat gaat niet gebeuren. Gaat niet gebeuren. Goed, we kijken naar de wervingstent. Uh, ik zei het vanmorgen al, uh, er wordt natuurlijk fors bezuinigd op Defensie. Uh, 12.000 ontslagen staan er ook uh, op de rol. Hè? Uh, maar, zei de kolonel al tegen mij, we hebben toch jonge mensen nodig. Ja, dat klopt. Uh, 12.000 ontslagen. We gingen, gaan terug van 60.000 mensen naar 48.000 mensen. Dat hoeft niet in één jaar. Er uh, zijn reorganisaties voor en dat loopt over enkele jaren. Hoe gaat het met uw functie? Gaat u, uh, bent het. u een blijvertje? Uh, voorlopig nog wel, maar je weet het nooit. Uh, er zijn nog steeds reorganisaties. Dat is het is onzeker. Het is onzeker. Het maar... lijkt me dan voor u ook heel moeilijk... als je het van je eigen baan niet weet... om dan ander personeel uh, te werken. Ja, en dat verschil ik natuurlijk niet veel van andere mensen in Nederland... Uh, dus, uh, maar zoals ik het nu zie, uh, ik heb een leuke baan. En ja, daar wil ik. Is blijven. het zo, ja? Ja, absoluut. Wat is er zo leuk aan. Het is die, gigantisch dynamisch. Het is afwisselend, het is uh, uitdagend, avontuurlijk. Ik kan heel veel noemen. Het mooiste zou zijn, als je gewoon aan de mensen hier op, uh, op, de, op de basis zou vragen hoe een, uh, hoe een baan is. En dan ja. zul je allemaal goede antwoorden krijgen. Dat weet ik zeker. Nou, dan, dan zal ik dat maar eens even doen. Er staat er iemand. Eh, meneer Van der Kolk staat op het jasje. Van der Kolk, ja, correct. Hoe, is uw, ja hoe is uw baan? Uh, ik heb een hele leuke baan. Ja, ik ik, uh, ook al? Ja, uh, maar ik, ik denk dat wij een heel leuk bedrijf zijn. Dus uh, uh, ja, het is een mooie baan om, om voor te werken. En ik werk, ik werk ook in de werving. Uh, maar dan voor de veiligheid en Vakmanschap leerlingen. Uh -huh. En uh, daar staan we nu voor deze container. Uh, er wordt hier vooral gecommuniceerd ook aan jonge mensen. Er zit toekomst in Defensie. Hoeveel banen hebben jullie te vergeven? Wij hebben, uh, volgend jaar gaan, hebben wij 500 nieuwe mensen nodig oh. uh, als luchtmacht. En wat moet je daarvoor doen om hier binnen te komen? Nou, uh, allereerst moet je natuurlijk een enthousiast iemand zijn. Uh, en ja, Maar dat ben ik wel. Dan, ik, uh, kan dan, ik ook nog... Uh, nou, dan, dan ga ik even over de leeftijd verder. Tussen de oh. 17 en 28 jaar nou, wordt dat lastig. Dat kan niet op in, dus dat wordt inderdaad lastig. Uh, en wel technisch onderlegd. Ik heb ook mijn schroevendraaier. No, nee. kijk, kijk, techniek, techniek. <laughs> Ter zijn we altijd op zoek. Zijn dus als je wel een goede Mark pakket Robin. in je uh, rugzak Stakelijk. meeneemt... dan kunnen we altijd kijken wat er mogelijk is. Misschien valt er nog te praten. Ik ga het gewoon proberen, Marcel. Kan ik de kolonel kijk even spreken over jou? met je schroeven draaien, want dat, dat kan echt niet. Uit de buurt van die joint strike fighter ook blijven. Dat is heel gevaarlijk. Marco Witt Visser is vanochtend op Focal. Hij is daar bij de viering van 100 jaar militaire luchtvaart... en de luchtvaartdagen. Na half acht, tel ik met SP-leider Emiel Roemer. Niet alleen over de extra bezuinigingen, maar uiteraard ook over het opstappen van Fred de Graaf als voorzitter van de Senaat. Als dit waar is, dan is dat voor mij onacceptabel. Dat zei Roemer eerder in de Kamer als reactie op de rol die de Graaf speelde bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Roemer hoort u zo dadelijk na half acht. Raar. Als ondernemer steekt u veel tijd in het volgen van trends en het ontwikkelen van nieuwe strategieën.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 Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl. Dit is Radio 1. Half acht, hier is het NOS Journaal door Rold Megend. De voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf, stapt op. Volgende week dinsdag legt hij zijn functie neer, zo liet hij aan het begin van de nacht weten. De VVDR kwam in opspraak. Hij zou hebben voorkomen dat PVV-leider Wilders deel uitmaakte van de commissie van in- en uitgeleiden... bij de inhuldiging van de koning. Volgens de Graaf is zijn integriteit in het geding. De discussie over zijn persoon zal niet meer weggaan. Zo verwacht hij en daarom vertrekt hij. En Geert Wilders noemt het opstappen van de Graaf het enige juiste besluit. De Verenigde Staten gaan militaire steun geven aan de oppositie in Syrië. De regering heeft dat besloten nu volgens het Witte Huis is vastgesteld... dat het Syrische regime chemische wapens heeft ingezet. De burgeroorlog is onder meer het gifgas sarin gebruikt. Door de chemicaliën zouden 150 mensen zijn omgekomen. Waaruit de militaire steun van de Amerikanen aan de opstandelingen bestaat, is nog niet bekend. De politie op Curaçao heeft bij het onderzoek naar de vermoorde politicus Helmin Wiels een verminkt lichaam gevonden. Dat schrijft de Telegraaf op basis van bronnen dichtbij het onderzoek. Het lichaam werd op een verlaten strand gevonden. Volgens die bronnen zou het slachtoffer de vluchtauto van de moordenaars van Wiels hebben gehuurd. Wiels werd begin vorige maand op Curaçao doodgeschoten. In Iran zijn vandaag presidentsverkiezingen. De bevolking heeft de keuze uit zes kandidaten. Het zijn conservatieven die zijn aangewezen door de Raad van Hoeders van de Grondwet. Vier jaar geleden kreeg president Ahmadinejad een tweede en tevens laatste ambtstermijn. Die uitslag leidde toen tot protesten in Iran waarbij tientallen mensen omkwamen. En op hun kennismakingsronde door de provincies... zijn koning Willem-Alexander en koningin Maxima vandaag in Friesland en in Noord-Holland. Om negen uur beginnen ze in Leeuwarden en verder gaan ze naar Akrum, Jouren, Elahuizen en Stavoren rond twee uur vanmiddag komt het koninklijk paar dan aan in de haven van Enkhuizen... en vervolgens gaan ze naar Hoorn, Zaandam en naar Haarlem. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl De dag begint droog en met een zonnige periode. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe... zodat we vanmiddag meer wolkenvelden hebben, maar ook nog steeds van tijd tot tijd zon. Het blijft droog en de temperatuur loopt uit een van 17 graden in het noordwesten... tot 20 in de zuidelijke provincies. De wind neemt in de loop van de dag af. Die stelt vanmiddag in het binnenland nog weinig voor. En aan zee wordt die windkracht 3 tot 4. Morgen gaat het opnieuw harder regenen. Vooral in de middag kan het aan zee stevig waaien met windkracht 5 tot 6. En misschien zelfs windkracht 7, dat is een harde zuidwester. Verder trekken er enkele buien van west naar oost over het land. Maar de zon schijnt morgen ook van tijd tot tijd. De temperatuur verandert niet, wordt opnieuw 16 tot 20 graden. Zondag blijft het droog, dan kan het plaatselijk 22 graden worden. Er staan geen files, dus ik wens u een goede reis op de Nederlandse wegen. En de eerste reacties op het aftreden van Fred de Graaf... Uh, die komen los in Den Haag. Hild Wilders heeft al ge gereageerd via Twitter. Die gaan we bellen. En straks hoort u Emiel Roemer van de SP over ruim een ruime minuut. Doet u ook mee aan de Tiendaagse? Ik wel, hoor. Want tijdens de banden Tiendaagse van QuickFit... krijg ik nu heel veel korting op heel veel banden. Zelfs op topmerken.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 Bekijk het draaiboek op monuta.nl slash draaiboek. Monuta, de steun bij iedere uitvaart. Hier volgt een mededeling voor mensen die net gezakt zijn. Verhoog je herexamencijfer met minimaal één punt. Volg de tweedaagse Luzak-examentraining. Schrijf je nu in op luzakexamentraining.nl. Komt u regelmatig bij de trombosedienst? Dan zijn de zelfmeetweken iets voor u.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 8, goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U heeft het begrepen, de voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf, is opgestapt. Maakte die afgelopen nacht bekend. Nu aan de telefoon de fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, Emiel Roemer. Goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u van het besluit van de Graaf? Uh, zeer terecht. Uh, Wijs dat hij het zelf gedaan heeft en dat hij het uh, niet heeft uh, laten aankomen... op een klesje in de Eerste Kamer of uh, in een uh, vergadering van de gezamenlijke Verenigde uh, uh, Kamers. Ja, want dat was geen goede zaak geweest als het daartoe was gekomen? Nee, volgens mij was zijn positie echt onhoudbaar geworden. Uh, er was nu wel zo duidelijk dat hij op zijn minst, laat ik het dan voorzichtig zeggen... de scheiding van partijdigheid heeft getoond. En uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk een, uh, echt onacceptabel als uh, voorzitter van een van de Kamers. Ja, wat, wat vond u van de opstelling van de Tweede Kamer? Want iedereen schaarde zich toch wel achter Wilders. Hè? Nou, iedereen schaarde zich vooral achter de democratie. Kijk, of het nou Wilders is of Zelstra of Samson of Boemer... Dan zijn ze <laughs> allemaal gelijk. Dan zijn ze allemaal gelijk. Er zitten gewoon 150 gekozen Kamerleden en een voorzitter van de Verenigde Vergadering. Die moet onpartijdig boven de partijen staan. En die mag er niet zelf een lijstje op nahouden wie die wel of niet graag op zijn feestgeleid nodig heeft. Dit is een democratie en daar strijd ik voor. Ongeacht wie ja, het is. En die inhuldigingskwestie, is die nu uh, achter de rug, uh, meneer Roemer? Of ziet u toch ook nog problemen voor de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw, mevrouw nee, Van Miltenburg? En voor mij is het achter de rug. Uh, het was heel duidelijk dat uh, Fred de Graaf uh, solistisch uh, geopereerd heeft. De hele verantwoordelijkheid als voorzitter naar zich toe getrokken heeft. En ook als enige echt uh, gezegd heeft van ik bepaal wat er allemaal gebeurt. En dan moet hij ook zeg, volledig zijn verantwoordelijkheid nemen. En niet proberen om nog andere mensen mee te trekken. Dan een kwestie die nog niet achter de rug is, meneer Roemer. De bezuinigingen. Nog lang niet zou ik denken. Ja, kom we dat maar zeggen. Ja, <laughs> precies. Een begrotingstekort van 3,7 procent, een werkloosheid van 7 procent... matig economische groei, 1 procent. Sombere cijfers van het Centraal Planbureau. Voor 2014, gisteravond, werden ze allemaal bekend. En Tegelijk zijn de regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid erover eens... dat er nog eens 6 miljard euro extra bezuinigd gaat worden. Ja, ik heb het allemaal al gelezen en gehoord. Ja, ja, precies. Ik moest het nog even inleiden voor de luisteraars. <lacht> um, ja, de, de premier heeft het CPB niet verslagen, zou je kunnen denken. Uh, dat is helemaal waar. Dat is overigens ook de titel van de kop die bij ons op de website ja, staat. dat heeft het CPB niet verslagen. Goed gelezen. Uh, met, met, met, het is een, een bewijs dat het beleid van Rutte, dat begon bij Rutte 1 en dat we bij 2 voortgezet, dat dat geen medicijn is voor de crisis, maar eerder uh, gif. Ja, toch lijkt de economie wel uit het dal te klimmen. Het CPB voorspelt ook wel weer groei volgend jaar: 1%. Ja, maar de laatste jaren hebben we elk jaar, als er uh, prognoses gegeven werden, bleken ze altijd veel te uh, positief te zijn. Dus ook nu heb ik, ben ik er bang voor dat het weer veel te positief is. En dat heeft te maken met het feit dat uh, de jarenlange bezuinigingen zo'n negatief effect hebben op uh, de werkgelegenheid, op uh, investeren van bedrijven, op de financiënten van bedrijven, op vertrouwen van mensen, op koopkracht van mensen. Het zijn vooral laste verzwaringen waar mensen mee te maken krijgen. En dan kun je echt op de klomp aanvoelen dat de cijfers volgend jaar weer uh, zwaar zijn tegen zullen vallen, dat de werkloosheid nog harder zal oplopen, meer bedrijven vliegd gaan. Uh, dit is al jaren zo, inmiddels roepen uh, economen uh, over de hele wereld, van landen als Nederland en Duitsland, moeten nu echt toch die knop omzetten. En het lijkt er net op hoe uh, het kabinet uh, rutte uh, Samson hier blind voor blijft en doorgaat met een uh, bezuinigingsagenda die blijkt uh, dat dat uh, niet werkt en meer gif is voor de economie hm, hm. dan een oplossing. Ja, maar misschien moet u toch ook even de plannen van het kabinet afwachten. Kijk, het is natuurlijk niet helemaal de schuld, de de economische crisis van het kabinet. En ze moeten er wel iets aan doen. Wat verwacht u nu toch van ze? Nou, nou laat ik dat voorop zeggen. Er wordt steeds heel gemakkelijk gezegd. Uh, de crisis, daar kunnen ze niks aan doen. Het is geen natuurverschijnsel wat er voorbij komt. Dus politieke besluiten, ook in een klein land als Nederland... die zijn wel degelijk van grote invloed. Je kunt niet alles voorkomen, want je zit natuurlijk als klein land... in een groot, grote wereld en ook in een groot Europa. Maar je kunt wel veel meer doen om zaken te herstellen. Maar dan moet je wel de juiste politieke beslissingen nemen. En als jij nu verder ...voor een bedrag van 6 miljard zal dat ongetwijfeld betekenen... ...voor heel veel gewone mensen extra lastenverzwaringen. Dat betekent dat vooral midden en kleinbedrijven het heel erg moeilijk kan krijgen... ...dat heel veel banen uh, gewoon weer uh, op de schop uh, gaan staan. Ja, maar wat stelt en... u dan voor? Want die werkloosheid is inderdaad... ...dat dus hoorden we net ook al uh, natuurlijk wel het grootste probleem misschien. Wat stelt u voor om daaraan te doen dan? Nou, wat het kabinet echt moet gaan doen is nu geheel gericht gaan investeren in de economie, in banen. En dat betekent dat je die bezuinigingen echt los moet laten in 2014. Dat betekent dat de grootste kwart licht zal oplopen. Um, dat, dat je dan gericht naar de economie gaat kijken, het midden- en kleinbedrijf gaat helpen. We hebben van de week weer in uitzendingen gezien dat heel veel bedrijven niet aan investeringsgeld kunnen komen terwijl ze een goed plan hebben. Zorg dus voor een nationale investeringsbank. We hebben zelf al een voorstel gedaan om de uh, verhuurdersheffing van woningcorporaties om te zetten in een investeringsverplichting. Dat levert tienduizenden banen op. We hebben ook al inmiddels voorgesteld om uh, gericht in de zorg en in de bouw. Te voorkomen dat daar ontslagen vallen, dus gerichte investeringen in het onderwijs en in innovatie. Dat, dat zal de economie echt een boost geven. En als de economie uh, sneller vooruit gaat doordat je gericht en investeert... ...geeft dat uh, de overheid heel wat inkomsten op, extra belastinginkomsten. En uh, dat zal de economie aan de praat krijgen. Maar meneer dat, Roemer, ja, u zei het net even en u zei het heel snel. Dan loopt het begrotingstekort uh, weer op. Ik weet ook waarom Ruud dat snel zei. Dat houdt natuurlijk een keer op, uh, dat lenen, dat gratis geld. Hè. Dat is namelijk niet gratis, het moet een keer terug. Is dat nog nee, wel verantwoord? Wat je nu gezien hebt, is dat ze jarenlang iedereen erachteraan riep van de, in tijden van zware crisis moeten we extra hard gaan bezuinigen. En waar in Europa uh, je ook kijkt, je ziet overal dat dat negatief effect heeft gehad. Ik bedoel, het bewijs ligt op tafel. Het bewijs ligt op tafel ja, dat het alleen maar, maar verlengde van de crisis blijft. Ik vroeg hoever je dat tekort ook kunt laten lopen. Want dat is natuurlijk, daar zadel je de toekomst met een probleem op. Nee, je zou dat de toekomst juist nu met een probleem op. Als je de, economie, uh, de, de krimp van de economie juist verlengt, als je zoveel voorzieningen afbreekt, dan zal je de volgende generaties met de ellende op. Wat je doet, kijk, landen als Nederland, die, uh, die lenen op dit moment ongelooflijk goedkoop. Dus wij zeggen dat niet alleen. Ik bedoel, als, als wij zelfs uh, VNO-NCW in het verhaal meekrijgen van stop nou eens met zo hard be bezuinigen Als de OESO en de IMF dat inmiddels zegt, dan, uh, dan moet je toch als regering zeggen van dan zal het toch wel een kern van waarde. In zitten. En uh, wij roepen het al jaren. Uh, we zorgen nou eens eerst voor gerichte uh, uh, investeringen, zodat mensen aan een baan komen. De werkloosheid sinds Rutte begonnen is. Die loopt eigenlijk, als die cijfers wel zouden kloppen, tot meer dan 200.000 200, of 250.000 extra werklozen erbij. Is dat dan de banenmachine van Rutte? Dat is toch het bewijs dat het beleid van uh, het kabinet averechts werkt? En dan moet je iets anders gaan bedenken. En dan moet je toch de adviezen volgen die inmiddels zoveel mensen binnen- en buitenland zeggen dat Nederland moet gaan doen. Emiel Roemer van de SP, hartelijk dank dat u mij even te woord wilde staan. Graag gedaan. Goedemorgen. Dan naar de sport, Gio Lippens. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Nou, zullen we met tennis beginnen? Igor Sijsling ja. speelde gisteren twee wedstrijden op het gasttoernooi van Queens. Won zijn eerste, maar verloor in de achtste finale. snipt van de Franse Wereldtoppen. Jovil Fitt Tsonga. Sijsling um, is toch wel goed bezig, heeft hij kans op Wimbledon. Ja, hij heeft kans om in ieder geval uh, uh, ja, een rondje verder te komen. En dat, dat is meestal toch al het maximale wat je van Nederlanders kunt verwachten. Uh, in Parijs heeft hij dat uh, gepresteerd. Zeisling speelde trouwens goed tegen Tsonga, dat wil ik er nog even bij zeggen. Want het was natuurlijk een lastige partij, hè? want uh, vanwege de regen moesten ze twee partijen op één dag spelen. Tsonga moest dat, Zeisling moest dat. Maar ja, van Wilson Songa, daar weten we dat hij natuurlijk al jaren op dat niveau speelt. Uh, halve finalist ook op uh, Roland Garros. Dat is toch wel iemand uh, met, uh, met, met veel inhoud, met veel fysiek. Ja, en dat bleek toch uiteindelijk wel net iets te veel voor Sijsling. Uh, die de eerste set nog uh, gewonnen had, uh, verloren had trouwens uh, de tweede set won... en uh, ja, de derde set die ging toen uh, verloren. Maar Sijsling uh, maar is gewoon lekker bezig. Uh, hij had Songa al verslagen in Rotterdam. Uh, afgelopen februari was dat, op het uh, tennis toernooi in uh, Rotterdam. En uh, ja, hij klimt toch heel langzamerhand klimt hij steeds hoger op die wereldranglijst. Hij staat op dit moment, even kijken, staat hij 60ste op die uh, wereldranglijst. En uh, ja, hij, kan, hij kan alleen maar beter worden uh, eigenlijk als je gewoon kijkt naar de manier waarop hij speelt. En kijken we dan nog eventjes naar uh, Wimbledon, naar het uh, verleden van uh, Seisling. Ja, daar uh, heeft hij, uh, is hij is niet verder gekomen dan de eerste ronde. Dat was uh, twee jaar geleden. Vorig jaar speelde hij niet op Wimbledon. Maar uh, toen, daarna kwam hij op de US Open kwam hij wel tot de tweede ronde. En uh, ja, we weten ook dat hij dit jaar dan op Roland Garros de tweede ronde gehaald heeft. Dus er zit gewoon een stijgende lijn in zijn spel. Nou goed, we zien uit naar Wimbledon. Kijken hoe Zeisling het daar gaat doen. Dan de hockeyvrouwen, ja, die zijn slecht begonnen. Het halve finale toernooi, de World League in Rotterdam. Olympisch kampioen speelde gelijk tegen Japan. Heb je enig idee hoe dat kan? Uh, voor jong het elf, voor, ja, voor elftal, voor jong team naar die Olympische titel. Uh, een toernooi dat eigenlijk, ja, dat klinkt heel raar, niet te veel voorstelt. Uh, het is de halve finale van die uh, World League, die Hockey World League. Een nieuw toernooi. En uiteindelijk gaan er straks vier, nee, drie tickets gaan er uiteindelijk voor het WK gaan er naar de beste ploegen van dit toernooi. Dus de ploegen die in de finale komen. Uh, nou hoeft Nederland daar niet eens aan mee te doen. Want Nederland is automatisch geplaatst voor het WK. Want ze organiseren het WK. Dat nou. geldt zowel voor de mannen als de vrouwen. Dus nou, Dan kun je, je een beetje experimenteren de druk eraf is, Dan ja. kun je een beetje experimenteren inderdaad. Ja, en dan kun je zo'n gelijk spelletje ook permitteren. De mannen speelden trouwens ook met 3-3 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Dus laten we zeggen dat allebei de grote hockeyploegen, uh, dat, die, dat die gewoon slecht aan het uh, toernooi zijn begonnen. Maar uh, geen enkele reden voor uh, paniek. Uh, die uh, finale van dit toernooi zullen ze zeker gaan halen. Dat zijn dan uiteindelijk uh, ja, de beste vier. En die moeten dan gaan strijden om die drie tickets. Ja, en dat ene ticket is al vergeven. Dus iedereen die die ja. uh, finale haalt, die weet gewoon dat hij naar het uh, WK mag. Goed, dan blijven we rustig. Dank je wel. Zeker, zullen we altijd moeten blijven. Goed, dank je. Tot maandag. Straks een reportage hoort u uit Rotterdam, waar de ouders van de Ibon galdoen school bij elkaar waren. Eerst naar Brazilië, want daar begint vandaag de Confederation Cup, generale repetitie voor het WK voetbal van volgend jaar. Brazilië wil laten zien dat het land in opkomst is, een grootmacht macht van formaat aan het worden is, maar de voorbereidingen op het WK verlopen bepaald niet soepel. In bijna alle twaalf speelsteden zijn er problemen. In Manaus bijvoorbeeld, midden in de Amazone, is het stadion nog niet af. En wat moeten ze eigenlijk met zo'n groot stadion daar midden in het oerwoud op aarde? Zo. Je ziet al duidelijk de contouren van de tribune. Wat een megastadion. Waar is Hermijshaal toe? Wordt het nog hoger? Hier is bem adiantada Tadar, hier komt dá daar. Ja, er komt nog een stukje bij inderdaad. Op de plek van het oude Down stadion verrijst nu de arena van de Amazone. Manaus is een stad van 2 miljoen inwoners omringd door het grootste regenwoud op aarde. Er zijn geen goede snelwegen naartoe. Je kan er alleen per boot of vliegtuig komen. Dit is ongetwijfeld de meest exotische speelstad van het WK-voetbal in 2014. Het promotiefilmpje ziet er gelikt uit. Een milieuvriendelijk stadion met zonnepanelen, regenwater dat wordt opgevangen en gebruikt. Heel modern allemaal. Kosten ruim 200 miljoen euro. Ons stadion, is een arena die na onze opinie en van mooie specialisten is de mooiste van Brazilië. De Copa do Mundo zal een van de mooiste van de wereld. Volgens de staatssecretaris van Sport van de Braziliaanse staat Amazonas krijgen we nou straks een van de mooiste stadions op aarde. Het club duvido, Het clublied van San Raimundo. Een plaatselijke FC die straks na het WK dat nieuwe stadion af en toe mag gebruiken. San Raimundo is zo'n beetje de grootste voetbalclub van Manaus. Maar dat zegt niet zoveel, legt de manager uit. We moren in een cidade met quase 2 miljoen habitants. En we hebben niet team, team, in, in het no campeonato brasileiro. Da's B of da's serie C. Ja, zegt hij, het is vreselijk. Manaus, dat is een stad van twee miljoen inwoners... ...maar we hebben niet eens een club in de derde divisie. Het is terrível. In het jaar geleden... ...we hadden een medie van 700 tot 800 torcedoren... in het Campeonat Amazonense. Campeonat de... 2012. Vorig jaar... Uh, trok een gemiddelde wedstrijd zo'n 800 kijkers. En dat is wel een beetje weinig. Sang Raimundo mag straks ook wedstrijden spelen. Af en toe in uh, de nieuwe arena. Maar ja, wie gaat dan kijken? Ken van is fico também na interrogação. vai Ook bij San Raimundo vragen zich dus af wie straks dat stadion gaat vullen. Critici vinden het allemaal geldverspilling. Staatssecretaris van Sport ziet dat anders. We zullen hier in 4 jaar investeringen die we niet in 50 jaar Dankzij het WK wordt er in een jaar of 4 meer geïnvesteerd in Manaus dan in de halve eeuw ervoor, zegt ze. Er komt beter openbaar vervoer, een netwerk van snelle bussen, nieuwe wegen. Foi como eu disse, o monotrilho ele não deve ficar pronto totalmente para a Copa do Mundo. Zeker is dat vrijwel geen van de geplande projecten voor het WK van volgend jaar af is. Behalve dan als het tenminste opschieten, de arena van Amazonas. Dit is het NOS Radio 1 Journaal, met Marcel Austen. De love hoorde u van die outfields. Ook buiten in het veld tussen de vliegende voorwerpen. Mark-Robin Visser. Ja, vliegende voorwerpen. Uh, en ook de muziek staat ook al aan. Hoor je dat? Ja. Ja, niks aan de handmuziek, op vliegbasis volk, heel zei, leuk. Dat spannend. De, de, de hekken zijn het open en de eerste publiek met klapstoelen en tassen vol spullen. Wat heeft u allemaal meegenomen? Je moet wat te drinken en wat te eten meenemen. Een Heel hè? overlevingspakket. Ja. Nou, zo ongeveer, want het, je moet zonnecrème meenemen als je in een zonnetje zit en uh, je moet een dikke jas meenemen als het koud wordt. En je doel, zit hier in de, doelbewust op de startbaan af. Ongeveer, u heeft dan een plekje uitgekozen op de onge, kaart. Onge, ongeveer in de midden waar ze dus loskomen en eventueel naar beneden komen, ja. Luisteraars, wij horen hier een ervaren bezoeker van de luchtmachtdagen. Valt mee, Een valt trouwe mee. klant? Een beetje wel, ja. Waar, waar komt u nou speciaal voor? Nou, eigenlijk alle vliegtuigen. Allemaal, is allemaal machtig mooi. Alle, het, is, het is alles wat vliegt en zo wat de lucht ingaat, is allemaal machtig ja, mooi. Nou, ja. er komt er net één over. Dat is een helikopter. Dat is ambulance, ja. Ja. Ja, ja. En straks komt er nog allemaal mooi materieel binnenvliegen. Veel plezier binnen, vandaag. Ja. Ik uh, dank je wel. Uh, jullie ook, hè? Oké, okay, dag. De luchtmachtdagen vandaag en morgen op Volkolvliegbasis staan. De school is van de ouders en die willen dat Ibn Galdoen blijft bestaan. Dat liet de bestuursvoorzitter na afloop van een oudere bijeenkomst weten. Volgens hem is niemand van plan zijn kind van school te halen. De school waar 24 eindexamens werden gestolen, u weet dat. Ouders, leerlingen en schoolmedewerkers spraken gisteravond met elkaar... over de gebeurtenissen van afgelopen week. En verslaggever Martijn van der Zanden maakte de reportage. Als de bijeenkomst op het Ibn Gandoen afgelopen is, stroomt de school langzaam leeg. Maar de meeste mensen willen niet met de pers praten. Goedendag, zou, zou ik u iets mogen vragen over de bijeenkomst? We hebben weinig tijd. ja. Oké. Okay. Ja. Meneer, zou ik u iets mogen vragen over de bijeenkomst? Oh, mee, hè. Nee, nee. Sorry. Nou, de meeste mensen willen dus niet praten. Ze kijken me wel vriendelijk aan. Een meneer zegt ook nog dat het een perfecte bijeenkomst was. Maar uh, ja, bij hoge uitzondering wil iemand met me praten. Een leerling van deze school. Ik vond hem heel goed en uh, informatief. Ik heb heel veel geleerd daarin. En uh, ook, uh, ze hebben ook laten zien dat er, gewoon ook voor, uh, dat er ook niet alles uh, ontschot is. Zeg maar. Er zijn ook een beetje positieve kanten en negatieve kanten. En hoe kijk je zelf tegen, tegen de naam van de school aan? Ik bedoel, ja, die is natuurlijk wel geschaad de deze week. De naam is gewoon nog steeds goed. Er is niks met de naam aan de hand. Ik blijf, ik blijf gewoon positief wat er ook mee, mee gebeurt. Jij wil hier gewoon te gaan geluiden op dat ze zeggen van de school moet misschien dicht, maar jij zegt onzin. De school moet gewoon open blijven. gaat niet dicht en er kunnen ook niks aan doen. Ja, natuurlijk, ja, dat ja. is jouw broertje Ja, dat is mijn broertje. Kijk, ik zeg zelf uit ervaring. Ik heb vroeger ook op doen gezeten. Weet je, het is mij uh, altijd goed uitgepakt voor mij. Ik zit nu op de hbo. Ik doe nu een lms opleiding En uh, met dank aan Ibogal doen. Uh, natuurlijk er zijn er ook negatieve dingen gebeurd. Maar overal gebeurt het eens. laten we eerlijk zijn. Maar het is natuurlijk ook wel echt heel groot wat hier gebeurd is hè? Ja, tuurlijk kijk, weet je het is zeker groot. Natuurlijk. Maar het wordt groter gemaakt. Weet je? Ik zeg niet dat het klein is, maar het wordt groter gemaakt dan het is. En het zijn enkele leerlingen. En weet je, zoals je het voor mij zei, wat vindt u van de naam van de school? En de vraag had u anders kunnen formuleren, namelijk wat vindt u van de naam van de leerlingen die het gedaan hebben? Wat zijn natuurlijk de naam van de school, hebben zij natuurlijk wel ja, verpest. En je weet ook hoe het gaat, weet je. De school is, heeft een islamitische naam. De leerlingen zijn islamitisch, het is islam. Zo, zo gaat het, hè? weet je. En dat vind ik jammer. En de leerlingen die gedaan hebben, mogen... Dat is de reden waarom ze voor mij natuurlijk ook hun straf mogen krijgen. Want als je wat doet moet je op de blaren zitten natuurlijk. Hè? Wat zeg je inderdaad van te gaan geluiden op van nou ja, de school zou moeten sluiten? Voel je daar iets voor zeg je dat gaat veel te ver? Ja, ik vind het eigenlijk zoals ik net zei, het zijn enkele dingen die het gedaan hebben. En zoals ik net een meer voorbeeld gaf, als bij Albert Heijn ingebroken wordt. Dan moet Albert Heijn niet sluiten. Maar die gasten die hebben ingebroken, die moeten gestraft worden. Althans een leerling van Ibn Galdoen, school in Rotterdam. Martijn van der Zanden was daar gisteravond. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht met Gert Kluck. De Telegraaf en de Volkskrant hebben het opstappen van Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf nog mee kunnen nemen op de voorpagina. Maar de andere kranten hebben het nieuws niet in de papieren editie. Nederlands Dagblad heeft op de voorpagina nog een artikel... waarin de fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer... zegt dat de positie van de graaf onhoudbaar is geworden. Nou, voorzitter van de Eerste Kamer vond dat kennelijk zelf ook. Verder prominent op de voorpagina's juichende scholieren. Bij het ND hijzen ze de vlag met staatssecretaris Dekker. Bij Metro poseren vriendinnen. Bij Trouw wordt gehezen in de oude van het Erasmiaans gymnasium. En de Telegraaf zet een groepje met naam en toenaam in de bloemen. Algemeen Dagblad gaat nog even door over de examenfraude. Volgens de krant een familiezaak. Ze zijn verspreid Die gestolen examens onder vriendjes, familieleden en kennissen van de vermeende dieven. En daardoor zijn ze door het hele land verspreid, zegt de voorzitter van de Rotterdamse scholenbesturen. Het Openbaar Ministerie wil alleen kwijt dat de examens ook buiten Rotterdam terecht zijn gekomen. De krant heeft een 3D-illustratie met drie mogelijke scenario's voor het diefstal: Via het dak en plafond met een gestolen sleutel via de deur of de kluis zat gewoon niet op slot. Op de voorpagina van NRC Next zitten drie meiden en een jongen... relaxed op een soort van terrasje met een waterpijp en wat flesjes bier. Erboven de kop, dat wordt weer zweepslagen afkopen. Het verhaaltje is langs een straat in Iran waar vandaag presidentsverkiezingen zijn. Want wie in Iran danst of drinkt loopt steeds vaker tegen de zedenpolitie aan... en daar veranderen de verkiezingen niets aan, schrijft de krant. IBM komt naar Groningen, dagblad van het noorden, meldt dat op de website. De ICT-reus zou in meerdere steden hebben rondgekeken. maar uiteindelijk voor Groningen hebben gekozen vanwege het hoog, hoger onderwijs daar. In eerste instantie moet de komst van IBM 100 banen opleveren. maar de verwachting is dat het er op termijn 400 worden werkelijke ruzie op de site van RTV Noord, Staatsbosbeheer en de gemeente Eemsmond... die kibbelen over de plaatsing van straatnaambordjes op de onbewoonde eilanden ogen en plaat. Staatsbosbeheer vindt het onzin en heeft de gemeente een pittige brief gestuurd. De gemeente snapt het, maar houdt voet bij stuk. Ja, ik heb ook tot op heden nog nooit gehoord dat er iemand verdwaald is... om oog of plaat. Die verbazing hebben wij ook gehad. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat op het moment dat je als overheid geaudit wordt... als het gaat om de wet BAG, want daar hebben we het over... dat er dan een tekortkoming zou komen op het moment dat je gebouwen hebt staan... op een plek waar geen straat is. Dan naar de bureaucratie in Europa. Het kabinet wil de bevoegdheden weghalen bij Europa, meldt de Telegraaf. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft in kaart gebracht... welke bevoegdheden Nederland weer naar zich toe wil trekken. Het gaat bijvoorbeeld over tunnelveiligheid, opsporing en berechting van criminelen... en de bescherming tegen overstromingen. Het kabinet praat vandaag over de lijst. Als het werkelijk gebeurt, is het voor het eerst dat bevoegdheden van Brussel naar Den Haag gaan. En Zuid-Limburg wil de huizenmarkt gezond houden. En dat betekent, als je een huis wil bouwen daar, dan moet je er ook eens lopen. Want Zuid-Limburg kampt met steeds meer leegstand. In sommige straten in Kerkraden is één of de drie huizen onbewoond, zegt een gedeputeerde in de Volkskrant. We moeten voorkomen dat we spooksteden krijgen. Zojuist hoorden we SP-leider Roemer over het opsteppen van Fred de Graaf... als voorzitter van de Eerste Kamer. Na acht uur meer reacties. Wilco Boom in Den Haag verzamelt ze. En ik spreek ook met Siebrand Buma, fractieleider van het CDA. Blijft u luisteren. Vandaag in... Saskia Stuifeling, baas van de Algemene Rekenkamer. Elk land heeft een rekenkamer. De hoogste controleorgaan van het land. Filmer Frans Bromet is gastrecensent de rubrieken van Frits Barend, Bert Brussen en Justus Van Oel. Onze democratie is oorlog en de islam wil uitsluitend en absoluut vrede. Veel satire en live muziek van Hadewieg Minis. Hey, I give up a gasoline, my baby gets a Kom langs, De kroon in Amsterdam van 2 tot 5 bij... Radio 1. Radio 1.